mij betreft. U had een vraag in verband met containers. In eerste instantie heeft het college dat wel degelijk over, overwogen. Mevrouw uh, Tjellig, er is een interruptie, meneer Zandbergen. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, het is naar aanleiding van uh, het, uh, het voorstel, als ik het zo mag formuleren, van de heer Tonen. en het antwoord daarvoor. Ik wilde even echt duidelijk hebben over het voorstel. De Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid stellen voor om een besluit te nemen om zoals het wordt voorgesteld in dit raadsvoorstel maar dan twee jaar, één jaar te nemen. Na een half jaar te evalueren en dan eventueel te besluiten een langer termijn aan te gaan. Begrijp ik het goed? Voor de luisteraars Een lange termijn aan te gaan. Van nog een jaar. Voor de luisteraars thuis. Meneer Tonen zegt, dat klopt, maar dan voor nog één jaar. Ja. Voorzitter. En dat zal ik, u heeft het woord. Meneer Steegman. Mag ik ook één woord, een vraagje stellen? Ik heb een redelijke extreme vraag in dit verband. Mocht het nou zo zijn dat er mensen in het spalier zitten. En dat wij met z'n allen... raad... college erachter komen. Dat het hartstikke fout gaat. En dat we ons daar allemaal aan storen... en dat het eigenlijk niet door de beugel kan. Is mijn vraag aan het college... en eventueel aan de raad. In hoeverre er dan... stand te peden... op korte termijn ingegrepen kan worden. Dat is mijn vraag. Mevrouw Czalek, u heeft het woord. Stel, het gaat hartstikke fout, in hoeverre kan dan op korte termijn ingegrepen worden? Dat is de vraag. Voorzitter, is dat tweede, tweede termijn van zit? Ja, u bent echt ook niet. Meneer Paap, mevrouw Czalek heeft het woord. Ja, eerlijk gezegd, hebben we deze vraag in het college niet aan de orde gehad. Ik heb er zelf ook niet over nagedacht en ik zal u uitleggen waarom. Ik denk dat je problemen van tevoren ziet aankomen. Dus zomaar 1, 2, 3 zien dat er problemen zijn, lijkt me knap lastig. Dan zou ik dat avontuur ook niet hebben voorgelegd aan het college en het college niet aan u. Want via het monitoren kom je gewoon een aantal problemen al, kun je opsporen en kijken of je er wat aan kunt doen. Dat zegt ook iets over de mate waarin je je zeker voelt of je wel of niet aanvult met nieuwe statushouders. Dus dat is in zekere zin. Toch, ik wil het niet echt een avontuur noemen, maar een weg die we met elkaar niet eerder bewandeld hebben, waar we gewoon een aantal dingen heel goed in de gaten moeten houden. En dat betekent ook wat meer tonen aangeeft... ten aanzien van na een half jaar een evaluatie. Ik denk dat dat veel meer moet gebeuren tussendoor. Dat je van het begin af aan helder moet krijgen van... hoe gaat het nu en hoe loopt het nu? Dus dat is mijn eerste reactie. Interruptie van meneer Hendricks of een vraag? Ja, in een, een uitroep van complete verbazing eigenlijk, voorzitter. Want hoor ik de wethouder nou goed zeggen dat zij niet heeft nagedacht... Over wat er kan gebeuren als het, als het misgaat? Is er geen, geen bekkerplan? Is er geen. Is er niet over nagedacht in het college, word ik dat gaan nou goed zeggen? Ik heb geprobeerd het wat anders aan te geven, meneer Hendricks. Ik heb aangegeven, in die zin zoals het nu bedoeld wordt, heb ik er niet over nagedacht dat er plotseling na een half jaar zich problemen zouden voordoen, of na een jaar. Wij zitten eerder te denken vanuit een stuk monitoring... ik heb ook aangegeven naar de omwonenden... dat is zeker iets waar ik echt op zal letten namens het college... van wat dient zich op dat moment aan en wat kun je voorzien? En wij zijn in die zin... Uh, worden we geholpen en bijgestaan door mensen die daar ervaring mee hebben. Dus het is niet opzien komen, nee... het is van het begin af aan temperaturen van hoe gaat het en hoe loopt het? Meneer Zandbergen. Ja, voorzitter, maak ik uit het antwoord van de portefeuillehouder op dat eigenlijk dat wat, wat zij voor ogen heeft verder gaat dan eigenlijk het voorstel is van de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Het is dus in feite een permanent vinger aan de pols houden. Begrijp ik dat zo goed? Vraag, ja. uh, meneer Zandperger, dat begrijpt u goed, want ik denk op het moment dat zich echt problemen voordoen waarvan wij denken. Dit wordt te gek, ook in overleg met de aanwonenden, de begeleiders, de vrijwilligers... dat we dan gelijk bij u terugkomen. Ik denk dat dat niet meer dan normaal en redelijk... Voorzitter, ik, ik, begrijp, ik ben toch even nu helemaal spoorbijster. Er is niet nagedacht over een procedure op het moment dat het misgaat... want dat, dat zien we toch aankomen. Dat moeten we gaan doen door te monitoren en uh, de vinger aan de pols te houden... Over de beheers uh, uh, We hebben wel de beheerskosten in kaart gebracht... maar over de beheersing ter plekke moeten we nog nadenken... want dat moeten we nog uitwerken. Ik vraag me daadwerkelijk af in hoeverre dit een plan is... en of de wethouder niet te veel per rosse wolk leeft. Ja. Mevrouw Keurins, het zal u niet verwonderen... dat ik niet met uw opmerkingen eens ben. Ik denk dat we wel degelijk hebben nagedacht. Ik heb aangegeven bij die beheerskosten... En hetzelfde geldt in actie van het monitoren. We zullen dat afhankelijk van de samenstelling van de groep die we krijgen, moeten bezien. We kunnen niet een standaard formule nu op dit moment erop loslaten. Daar ligt nu eenmaal die afhankelijkheid. En dat dat lastig is, dat onderken ik wel. In termen van dat we nu niet iets daarover kunnen aangeven, meer dan ik tot nu toe heb gedaan. Mevrouw ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sta eigenlijk met uh, heel grote verbazing dit allemaal aan te horen. Zo zit ik hier. En de probleembenadering vraag ik me af, uh, hoe, hoe zit het nou in elkaar? Dit is wel heel erg verkokerd. Ga je geen scenario's na? Dit is, dit is alleen schrijven richting die, die ene quasi-oplossing. En voor de rest is de kennelijk helemaal niet nagedacht. Dit is te gek voor woorden. We zijn toch allemaal volwassen mensen, we kunnen toch gewoon nadenken, we kunnen toch zien op de tv, in de media, wat er allemaal gebeurt. En dan verbaast het mij dat we over zoiets basaals niet hebben nagedacht. Ik sta hier met nou, grote verbazing hierbij. Uh, meneer de voorzitter, kan ik doorgaan Bedankt, met de beantwoording? Ja. Uh, Sociaal Zand wordt in de PvdA aankomen met de opmerking containers op de Prinsesseweg En dan ben ik even waar op de Prinsesseweg denkt u aan? Nee, dan meneer Toger. Ja, voorzitter, uh, ik ben blij dat u die vraag stelt, want ik kan tegelijk, tegelijkertijd een correctie maken, hoef ik niet te interromperen. Er is een heel groot verschil tussen containers en containerwoningen. Ik heb het over containerwoningen, dat zijn gewoon volwaardige woningen die tijdelijk geplaatst worden. Ja. Dat is echt wat anders dan uh, een of andere zeecontainer met nog allemaal mosselen erin ofzo. Ja, uh, ja. Dus, ja nee, maar ik, nee, maar ik vind dat, want dat moet goed duidelijk zijn. Want, het is, uh, want anders krijg je het rare idee straks van, nou die partij van de Armin sociaal zand Sociaal die denken van nou, gooi maar een stelletje van die zeecontainers ja. neer en dan zijn ze wel bij. Nee, dat denken we dus absoluut niet, we hebben het over gewoon volwaardige tijdelijke woningen. Die, die overigens binnen een maand geplaatst kunnen worden. En de plek, dat lijkt me niet zo moeilijk. Uh, dat is namelijk recht tegenover de scholen, het hele grote terrein... wat al tijden braak ligt, waar nog steeds geen plan voor is... waarvan AM heeft geprobeerd het weer terug bij ons in de maag te splitsen. Uh, dus die zullen er voorlopig nog wel niks mee kunnen. En ik denk dat hij als een kind zou blij zijn als wij uh, tegen AM zeggen... We, jongens, kom eens om de tafel. Want misschien kunnen wij dat voor vijf jaar van nu huren... Mevrouw Chalik. En vijf. Waar moeten al die mensen die onderuitlaten uitlaten dan, meneer tonen? In de duinen. Mevrouw la... Chalik. Mijn vraag was specifiek. op de Prinsessenweg, omdat we in de tijd uh, een initieel contact hebben gehad met AM... Het is hun grond en zij zijn uh, nu bezig met voornemens om daar te gaan bouwen. En vijf jaar is dan voor hen veel te lang. Dat is een, uh, een uh, wat betreft containerwoningen, ja. Zij gaan voor uh, definitieve bouw en zijn al redelijk ver met de plannen daarvoor. Ja, voorzitter, ik ben blij dat wij het nu eindelijk weten. Uh, ik zou toch eens nog eens met AM gaan praten. Nou, het kan, kan, nooit, kan nooit kwaad. Maar de, dan de, tegelijkertijd de, de vraag uh, aan de portefeuille om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die daar op dit moment gaande zijn. Daar zijn wij ook weer bij gepraat. Dank u wel. Mevrouw Tjallik, Dat kan ik toe zeggen. Uh, wat betreft de, de opmerking in verband met de amenderen, ja daar kan ik kan ik verder wel, weinig mee. Dat is natuurlijk aan de raad. En, Voorzitter, uh, uh, dat was optie 1, uh, waar uh, de wethouder op geantwoord uh, heeft. En optie 2, vergeet ze. De waterzuivering. Oeps. Ja, dat klopt. De stuiveringsinstallatie is wel degelijk aan de orde geweest. En dat is in het kader van de ontwikkelingen van het bedrijventerrein. We hebben ingeschat, als je dan uh, containerwoningen neerzet, hoe lang zou je ze daar kunnen hebben? En hoe spoort dat met de ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijventerrein? Het, het is heel vervelend. En ik denk ook, maar goed, het kan even niet anders. Waarom staat hierover niets in die haalbaarheidsstudie? Helemaal niets. Waarom. Want misschien heeft u nog wel veel meer dingen bekeken en uitgevogeld. Waarom lezen we daar niks over terug? Een haalbaarheidsstudie, daar, daarover. In een haalbaarheidsstudie behoor je alle zaken te overwegen. die mogelijkerwijs een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. En als je er dan een aantal voorbij hebt laten komen. Overigens is september al genoemd bij de behandeling van die motie. Niet de proceswerk, wel het trein van de waterzuivering. Eh, dan begrijp ik niet dat daar niet eh, aan ons over is gerapporteerd. U schiet daarin dus ook weer behoorlijk tekort. Ratschalk. Er is inderdaad aan u geen rapportage geweest over de locaties die aan de orde zijn geweest. Dat klopt. Voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Dat vraag is... van de heer Tonen was volgens mij niet... hebben wij die informatie gehad? Want de heer Tonen weet volgens mij uitstekend welke informatie... we wel en niet hebben gehad. De vraag was, waarom hebben we die niet gehad? Ja. Mevrouw Schellen, ja. ik nog aan een korte reactie. Um, jawel. Zoals we eerder hebben aangegeven... zijn er locaties aan de orde geweest... in het kader van uh, het regio-overleg. Gemeenten hebben met elkaar gekeken van wat zijn de diverse mogelijkheden. Daar zijn inderdaad ook locaties van Zandvoort besproken. En in gezamenlijkheid is daar uitgekomen dat het enige optie die wij zouden hebben van iets wat op dit moment leeg staat en eventueel geschikt gemaakt zou kunnen worden voor de tijdelijke opvang, dat dat het spalier was. Dus dat is mijn antwoord. Het wordt, voorzitter, het wordt nou toch echt steeds doller. Uh, want nu krijgen we te horen dat men in de regio besloten heeft... dat alleen maar het spalier geschikt zou zijn voor de versnelde huisvesting van, van, van, van statushouders. En dan is het blijkbaar van geen enkel belang dat u daar deze simpele zielen van 17 die hier zitten... daar ook over informeert. Het is toch te gek voor woorden... U, u, behoort, u behoort ons gewoon volledig te informeren en dat betekent dat u ons behoort te vertellen. Wij hebben in de regio over X, Y, Z en ABC gesproken en we hebben alleen nog maar K overgehouden. Daar hoort u ons over te informeren. En we weten dat het uw bevoegdheid is om statushouders te vestigen. Maar u vraagt aan ons middelen om die beschikbaar te stellen. En ook dat is een hele legitieme vraag. Maar dan neemt niet weg dat u ons moet informeren over datgene wat nuttig en noodzakelijk is voor de Raad. Ik ik te weten hoe besluit. Neemt. Meneer Tonen, ik moet u toch wel even uh, opmerkzaam maken. Als er een is die beschikt over verschrikkelijk veel dossierkennis, stand van zaken van Zandvoort. Dan bent u toch wel op de hoogte wat de wethouder over het bedrijventrein heeft gezegd. En dan is het me iets te gemakkelijk om dat nu... Wanneer is dat gezegd dan? U u zee, hij u. heeft er... ...een aantal keren over het bedrijventerrein... ...heeft hij, uh, heeft hij ons geïnformeerd. Heeft hij wie? Nee, nee, nee. Wie? Ik heb het over huisvesting. Nee, dat gaat het U doet nu ja. net alsof u nergens van op de hoogte bent... ...en dat deze wethouder u alles moet... Nee, ...meneer Kroonsberg niet moet in, in deze context. U zit knollen met citroen te vergelijken. Andersom. Volgens mij Of zit u te verkopen, dat kan ook. Goed. Ik ging net al naar de tweede termijn. Wie heeft behoefte aan een tweede termijn? Ik inventariseer. En ik... Uh, meneer, Tone, meneer Tone... u was de enige volgens mij die zei dat u overwoog om wel of niet te schorsen. En ik meende ook dat u dacht aan eerste en tweede termijn. Of houdt u dat in de lucht tot naar de tweede termijn? Ik denk dat het... Ja... Ik denk dat het verstandig is dat we eerst nog even de tweede termijn afwachten. Oh, nee, want ik ben wel benieuwd hoe andere partijen, met name OPZ, denken over de ingebrachte ideeën. Goed, ik wil dat even duidelijk hebben. Ik ga inventariseren. Wie in tweede termijn? Voorzitter, mag ik even ja. inbreken? Ik had een opmerking gemaakt ten aanzien van de wethouder. En uh, had ik een vraag gesteld daarover. En daar heb ik geen antwoord op gekregen. En dat ging over het feit dat wij 23 juli hebben besloten dat we daar op die locatie in die wijzigingsbevoegdheid geen verblijfsaccommodatie of speciale woonvormen gingen doen. En er was 15 mensen die hebben hier gezegd dit gaan we niet doen. Nou bent u ook toevallig nog wethouder ruimtelijke ordening. En nou zeggen we opeens we gaan wel uh, verblijfsaccommodatie daar doen. Dus dan gaat u eigenlijk tegen, om dat zo voor te stellen zoals het nu gaat met het uh, Spanlier... ...gaat u eigenlijk tegen een besluit van de Raad in. Kunt u dat uitleggen? Dit is een 180 graden draai. En ik heb gezegd, en dat vinden wij ook... ...dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Meneer Dammers. Mevrouw Tjallik. Dank u voorzitter. Eerlijk uh, gezegd dacht ik dat dat een opmerking was naar uw mede-raadsleden toe. En heb ik het niet geïnterpreteerd als een vraag aan mij? Ik wil u de beste antwoord op geven. Ja, bij interruptie voorzitter. Maar u heeft het een sympathieke uh, uh, motie, heeft u het genoemd. Maar u, na een interruptie van de VVD heeft u hem toch ontraden. Nou, toen is het gebeurd met de koopman. Geen verblijfsaccommodatie. Meneer, geen speciale meneer, woonvormen. Het antwoord. Vrouw Ik heb begrepen dat... Uh, wat het valier vroeger is geweest, wat het nog steeds is. In mijn opvatting, en dat is gewoon mijn opvatting, gaat het hier over een maatschappelijk doel en niet over wonen. Dat ambtenaren daar anders over denken en mij adviseren, ja, maar dat moet u wel goed afstemmen, goed laten onderzoeken, prima. Maar in mijn beleving, en dat heb ik eerder gezegd, ik vind het veel meer op het gebied van welzijn. Ik vind het ook een begeleide woonvorm. Mevrouw van der Plas. Ja, voorzitter. Ik had ook nog een uh, vraag die uitstond over het sociale programma. Ik had gevraagd uh, of en op welke wijze de raad op de hoogte gehouden kan worden over de, de ja. participatieacties. Dank u wel. Mevrouw uh, Meneer Bluis, dat was een vraag van mevrouw van der Plas aan u over de participatie. En hoe de raad daarvan op de hoogte kan worden gehouden. Vat ik hem zo bondig samen, mevrouw van der Plas? Ja, is goed. Ja, ik, volgens mij heb ik, dat was zeker in de bijeenkomst, heb ik gemeld dat we omdat we ook met Haarlem samenwerken. En in Haarlem lopen er al een aantal programma's. Daar zijn ze eigenlijk al met dit proces bezig. Sluiten wij aan bij het programma wat ze in Haarlem al aan het ontwikkelen zijn en wat ze al aan het uitrollen zijn. Dus wat dan betreft wordt u op het moment dat wij weten hoe de groep samengesteld is, wordt u op de hout gebracht hoe we dat verder gaan invullen. Maar feitelijk kunnen we aansluiten bij wat er in Haarlem al ontwikkeld is en wordt nog. Dank u wel, meneer Blijs. We gaan naar de tweede termijn. Wie wenst in tweede termijn? Meneer Veldwits? Niemand anders? In tweede termijn? Nee? Mag dat nog aansluitend op wat de van de is. U mag hem in tweede termijn inbrengen. Nee? Ik schrijf u op, meneer Steegman. Ja, dat mag. Maar dat mag straks. Ik probeer het een beetje te ordenen. Niemand anders in tweede termijn? Nou, dat is, uh, wordt een uh, rondje OPZ, zou ik maar zeggen. Meneer Valdwies. Dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn uh, stil geweest. Uh, ik ga even terug naar de, de laatste vergadering van januari... Er zijn er wat verwikkelingen geweest. Onze fractievoorzitter heeft opmerkingen gemaakt die eigenlijk niet uh, gepas waren. Ook niet bedoeld, maar uh, er was wat voorgevallen en hij was uh, zo zenuwachtig geworden daarvan. Uh, het heeft een kwestie met de gezondheid te maken ook. Dus hij heeft uitspraken gedaan die later allemaal weer weggezet zijn. Uh, Dames en heren. Het is het sproeien. Ik wil eerst nog beginnen met nou, meneer Hendricks. De open set is echt geen schoothondje van D66 en de CDA. Ik durf haast te zeggen, misschien zijn we al pitbulls. Maar ja, de huisvesting is, is kwijtschalig en sober. Dat is ook de insteek van het, van het COA voor de eerste opvang, hebben we begrepen. Maar het is wel zo, de mensen die geplaatst worden, die 40, die komen nu eindelijk toe aan uh, integreren. In de, in de AZC krijgen ze helemaal niks, geen taalkennis, uh, geen regels en zo. Dus als die 40 hier komen, dan komen ze meteen in het programma voor uh, uh, integreren, voor, voor taal. Uh, er wordt net geklaard. Regels opgesteld. Dus dat is eigenlijk een pluspunt. En uh, we hebben het vanavond, uh, heb ik verschillende keren gehoord over die, uh, die 40, die moeten toch geplaatst worden in de sociale huurwoningen. Uh, er zijn uh, per jaar 140 tot 160 woningen beschikbaar. Als je dus uh, de woningen uit uh, Sporier, met mondjesmaat naar die woningen doet... dan heb iedereen een kans, vinden wij. Uh, bom, bom, bom. Voorzitter, mag ik daar misschien een verduidelijkende vraag op stellen? Ja, is... Ik hoor uh, de heer Veldwies zeggen van... Um, doordat ze vanuit het spalier gereguleerd zijn... en rustig stap voor stap naar de, een sociale huurwoning doorstromen... is dat volgens hem een goede oplossing. Maar als we ze nou niet in het huisvesten, dan is die geleidelijke huisvesting er toch nog steeds... En dan wordt het niet alleen uh, Dan worden ze gewoon in een buurt. Ze worden in het AZC uh, wordt u niks uh, verder behandeld. Daar staan ze doelloos. Dat is onze informatie. Waar heeft u die informatie vandaan? Uh? Dat, dat heb ik gelezen in een stuk ergens. Uh, zou je dat kunnen doorzetten? Want ik, mij is uh, heel andere informatie bekend. Dus ik ben. Uh, er, ik, ben ik heb, ik heb iets gelezen, uh, al vier jaar geleden van, van COA dat ze daar gewoon zitten te wachten. Heeft u het dan niet over een heel andere groep? Ja, heeft u dan niet over de groep in het AZC die nog in afwachting is van een definitieve verblijfsvergunning? De mensen die in het AZC zitten, die een definitieve vergunning hebben, die hier mogen blijven wonen, die krijgen gewoon inmurgingscursussen, die krijgen gewoon integratie. Nou, misschien heb ik dat door elkaar gehaald, dan. Sorry. Dat is fijn. wel iets. Ik heb. Ja, de opvang. We hebben het al over gehad, dames en heren. De opvang, uh, ik zou uh, zeker uh, ervoor zijn om dus uh, de eerste periode dag en nacht te doen. Want uh, ja, je weet niet wat voor mensen je hebt. En uh, we hebben met de commissievergadering hebben we een inspreker ja? gehad. Ja, we hebben we wat? Uh, uh, misschien begreep ik het verkeerd, maar wat bedoelt de heer Veltjes met dag en nacht? Opvang, uh, be beheers uh, de beheerde dag en nacht. Bedoelt hij dan dag en nacht aanwezig of dag en nacht telefonisch bereikbaar? Ba dag en nacht aanwezig. Dank u. Nou, vooral in de, in de beginperiode. En we hebben die meneer uh, gehad met de commissievergadering. Die, uh, die uh, heeft ingesproken en die heeft uh, ervaring daarmee. Nou ja, die heeft dus uh, eigenlijk verteld... Het gaat hoofdzakelijk over s'nachts dat er de wattigheid kunnen, zou kunnen komen. Dus, maar vooral de eerste tijd moet je die mensen toch aftasten. Dus, uh, Ik zou zeggen... Weer Hendricks. Uh, dank voor deze beantwoording. En mijn vraag zegt, want de heer Veldwies zegt nou een, uh, een belangrijke eis neer eigenlijk. Hij zegt dag en nacht uh, beheersfunctie aanwezig. Hoe hard is die eis van de heer Veldwies? Want u heeft net ook gehoord dat de wethouder, toen ik het vroeg, dat niet toe wilde zeggen. Maar hoe hard is uw eis? Als de wethouder het straks aan het eind vanavond nog steeds niet toezegt, houdt u dan uw rug leg? Bewijst u dan dat u inderdaad geen je bent, maar een pitboer? En houdt u dan ook uw steun aan dit voorstel tegen? Uh, we gaan toch af van de, van de wethouder even nog. Dat is gewoon van. ons advies. Dat is uw advies. Ja, maar hoe zwaar het is, advies advies? is uh, in de eerste periode dag en nacht te uh, beheren? En wat doet u als de wethouder dat advies naast zich neerlegt? Daar hebben we nog niet over nagedacht voorzitter Meest ombergen. Meest ombergen. ik had een vraag aan de heer Hendricks stel uh, inderdaad dat er uh, dag en nacht uh, toezicht is gaat de VVD dan nou kort? Oh, waarom, vraagt of, waarom vraagt u het dan? Ja, voorzitter, ik heb zo'n voorwaarde nooit genoemd. Ik heb gezegd, de VVD is en blijft tegen. Ik heb niet gezegd dat dat afhangt van het wel of niet aanwezig zijn van een beheerder. Ik zie wel, en ik kan ook tellen, dat de meerderheid hier uh, genegen is om het college te steunen. Dus dan lijkt mij een zaak om te zorgen dat we dan zo acceptabel mogelijk voorstel krijgen. Goed. De heer Veldwits, u had het woord. Ik was klaar. Uh. Oh, okay. Meneer Steegman. Ja, nou. ja, voorzitter, zou ik toch graag de mening van de oudere partij mogen horen, in deze? Want het is me totaal onduidelijk hoe ze nou dadelijk gaan stemmen. Dat kan ik u nu geven. Ah, heel fijn. Ja? En dan zijn we gelijk een beetje van de obstructie af van meneer Hendricks af en toe. Maar dat is ja, maar, meer. Kan schijf, de, meer houd nu even uw mond, want ik ben nu even aan het praten. Meneer Strijkman, de enige die dat mag zeggen ben ik. Ja, maar dat vind nee, ik wel dat u nee. soms erg selectief te werk gaat. Vind ik. Voorzitter. Er... nog niet over de, linker... de vleugel daar helemaal. De linksbuiten. Die hoor ik de hele avond. Dames en heren. Leden van de Raad. Volgens mij ging tot nu toe het debat voortreffelijk. Op een respectvolle toon. Net zoals de informatiebijeenkomsten ook zijn geweest. En ik wil u allen... ...oproepen om dat zo te blijven doen. Want dat is... ...dat wordt gewaardeerd. Meneer Mertens. Mag ik dan nu? voorzitter? Oh, ik wil wel respecteren dat u zegt... ...dat u vindt dat op een respectvolle toon gegaan is. Ik wil zeggen dat ik dat niet deel. Ik heb gezegd tot nu toe... ...dus ik heb het niet over de laatste vijf minuten. Daarvoor waren er wat... Uh, schimpscheuten om het zomaar te zeggen... ...maar dat... ...past toch een beetje binnen de zandvulse cultuur... ...en ik heb ook aangegeven al eerder... ...dat het, ja, het is ook een debat waar het om gaat... ...dat gaat soms wat scherper... ...maar dat vond ik allemaal nog net acceptabel. En ik roep u nu op... ...om die grens dan maar iets strakker te zetten... ...want dat is eigenlijk wat u zegt, meneer Metters... ...dat vind ik prima. Maar dat is een zaak van u allen individueel. Meneer Steegman, u heeft het woord... <tie> Ik heb nog niet zo vaak het woord gevoerd in deze gemeenteraad. Voorzitter, ik wil toch even terugkomen op het volgende punt. Daar komt. Nee, nee, meneer Hendricks. Dank u wel, burgemeester. Dat bedoelt meneer Metters? Nou, juist. Nee. Voorzitter. Nee, meneer Steegman. Voorzitter. En meneer Hendricks en meneer Metters. Ik wil nu eerst wat zeggen. Anders wil ik een voorstel van orde doen. Want ik vind dat dit uh, wel wat ver gaat als iemand niet meer kan uitspreken. En dat gebeurt de hele tijd. Ik vind dat u daar niet recht doet aan degene die bezig is aan een betoog of iets wil zeggen. Ik vind dat de voorzitter niet goed voorzit. Ik was bezig te vertellen. Als er een procesdebatje ontstaat, gaat de inhoud even stoppen. En meneer Kramer, als u iets wilt zeggen, doet u dat via de voorzitter. U kent de spelregels hier, denk ik, heel goed. En ik zou dat ook op prijs stellen als u dat doet. Nou, voorzitter, ik ben meer voor een vrij debat in deze. Ja, maar dan moet u dat vragen in die zin. Ik vind het prima. Uh, ik interveneerde net, meneer Metters, omdat ik meneer Hendricks wilde vragen... om niet gelijk in de eerste twee woorden van iemands betoog te interruperen. Maar als u allemaal mij... ...zo graag wilt helpen, wordt het wel ingewikkeld om een consistente lijn te voeren. Ik had namelijk meneer Steegman het woord gegeven in de tweede termijn... ...en daarna is er nogal ruimte voor u, al dan niet in vrij debat... ...om de degens met elkaar te kruisen. Meneer Steegman heeft het woord. Voorzitter, ik wil haar melding doen van een persoonlijk feit. Doe je nou weer. Ja. Um, dan ga ik even schorsen... Want u moet mij op dit moment volgens mij even duiden welk persoonlijk feit. Uh, in het verleden is dat ook geprobeerd uh, in deze raad op uh, naar mijn smaak onjuiste gronden. Dus ik wil graag die duiding hebben. Uh, en, nee, nee? Het ik verleden? heb hem toen uh, in het verleden heb ik gezegd meneer Kramer. Uh, dus ik uh, wil namelijk even de regeling bekijken en ik wil graag dat u duidt het persoonlijk feit. Het uh, persoonlijk feit is dat ik uh, word beschuldigd van het plegen van obstructie. En ik weet niet hoeveel toelichting ik moet geven, maar dat, uh, dat, dat raakt mij. Omdat ik als raadslid probeer om hier op de inhoud een discussie te voeren. En ik denk dat met dit soort verwijten dat ik persoonlijk geraakt word, voorzitter. Mag ik daarop reageren? Nee, meneer Steegman. Ik heb drie meneer meneer letter... Drie lettergrepen gezegd. En hij interpeert het. Me. Meneer Steegman, ik houd u voor dat als u niet via de voorzitter praat, ik de mogelijkheid heb om het woord van u te ontnemen... en gedurende het hele onderwerp. En ik heb het vermoeden dat u aan solliciteren bent voor die vlag. Uh, ik geef een schorsing, want ik wil even de regeling nakijken. Dank voor de duiding, mevrouw Hendricks. Ik schors even een kleine vijf minuten. Ja, en zover weer een schorsing van de raadsvergadering... En uh, ja, wat, wat hebben wij normaal? We hebben normaal wat lekkere muziek voor jullie in uh, huis. En uh, dit keer is het Mike Passener en Toekepil in Ibiza. Your life set Big baller cause I made a million dollars and I spent it on girls and shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone And you don't wanna ride the bus like this Never knowing who to trust like this You don't wanna be stuck up on that station Stuck up on that station Oh, I know a sad soul souls y'all in all I know a oh, sad soul sad soul She has won Van uh, dinsdag 23 februari, het is half 10. Dit was Mike Pastner met I en Die Pizza. En uh, wij gaan gewoon even lekker door met Simons. Catch and Release, The Dependent House Remix. En uh, ja, wat moeten we ervan zeggen? We zitten al lekker in de studio, potje kaarten, bakje koffie. Oh. En we wachten hem Dit is ZFM met de raadsvergaderingen. No me. It's not long.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 Da-da-dum-dum-dum Da-da-dum-dum-dum da dum dum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 en we zijn weer terug bij de raadsvergadering. Goedenavond, ik heropen de geschorste vergadering. Ik heb even de regeling uh, gecontroleerd. Ik lees u voor hoe de regeling is, zodat u ook weet waar uh, meneer Hendricks op doelt. Het gaat om artikel 36 lid 4. Elk raadslid of buitengewoon lid kan op elk moment het woord vragen vanwege een persoonlijk feit. De voorzitter verleent het woord over een persoonlijk feit niet dan na een voorlopige duiding van dat feit de beslissing of iets persoonlijk een feit vormt... berust bij de voorzitter. Dat is de regeling. En dat is ook waarom ik meneer Hendricks net vroeg... om het enigszins te duiden. En het ingewikkelde achter deze regeling is... Uh, dat je eigenlijk uh, met de interpretatie... of meegaat met het gevoel en de interpretatie van de betrokkenen... dan wel kijkt, uh, is die enigszins objectiveerbaar. Um, meneer Hendricks, ik ga u kort het, woord lenen, want dat, uh, kort het woord verlenen voor dit persoonlijk feit. En daarna gaan we verder met de vergadering, want dat is ook wat de regeling zegt. Meneer Hendricks. Ja, eigenlijk heb ik u net in de toelichting al voor mij voldoende toegelicht. Uh, ik heb gemeld waarom ik mij uh, geraakt voel, en dat is uh, wat mij betreft is daarmee klaar. Dank u wel. Wij gaan dan verder met de tweede termijn, um, meneer Steegman. <coughs> Dank u wel, voorzitter. Uh, voor zover de heer Hendrikse uh, geraakt is... dan wil ik hier graag daarbij mijn uh, verontschuldiging aanbieden. Dank u wel. Echter. Ik ben een beetje opgevoed met uh, obstructie. En zelfs in het 16-meter-gebied krijg je er geen strafschop voor. Dus het valt over het algemeen met obstructie wel mee. Ik was trouwens bezig en dat vond ik heel... Ben ik ben niet vergeten, meneer Kramer. Want u zit te spinzen. Ik denk dat u er meneer niet Meneer Stichtman, om... dat... wilt u zich beperken tot de inhoud? Meneer Kramer heeft mij de vraag gesteld. Ja? ja u... Toen zei ik, ik ga het nu bekendmaken. Goed. En dat gaat over ons stemgedrag. Vanavond. Met de triestheid dat onze Bob de Vries niet voor zijn lol thuis zit. Dat weten we allemaal. Zeker niet. Echt door dochter Jachtenberg gezegd van je blijft thuis, je gaat niet heen. Maar wil ik aangeven dat wij als OPZ na wekenlange discussies naar kijken, naar praten. Ik denk dat ik al vijf keer in de max euvenstraat geweest ben. Ik heb gezien dat ze de bomen getopt hebben. Dat is het enige wat ze gedaan hebben. Ik heb gezien dat die fietsjes er nog liggen. Het is net of daar mensen vertrokken zijn... omdat iemand plotseling zijn vinger in stopcontact stopt... en zei allemaal weg, weg, weg, weg, weg. Zo ziet het er nog steeds uit. Ja. We hebben enorme gewetensconflicten gehad. Dat mag ik echt wel zeggen. En mijn fractievoorzitter helemaal. En toch gaan wij vanavond met z'n drieën voorstemmen. Maar... En uiteraard, hoofdschudden, dat kost ook geen geld. Dat maakt ook niet uit Die straatje goed recht hoor. Dat, vind ik, dat kan ik ook begrijpen. Wat me wel vanavond meegevallen is, voorzitter. Dat is het verhaal van die heer Daar was ik zeer door verrast. En met mij. De andere twee leden van OPZ ook. Dat moet een basis zijn op grond waarvan. ...we eventueel tot een oplossing kunnen komen voor zover er ook maar een positieve oplossing kan komen. Dan wil ik daarnaast besluiten met het, het verhaal van mevrouw Van der Plas die ze stelde aan eh, de wethouder. Het zou toch fantastisch zijn als het nou goede mensen, en dat hopen we allemaal, in dat spalier komen. En die al... ...in dat hier kunnen beginnen dat de kindjes wennen wat Zandvoort is. En dat die kindjes naar school kunnen gaan. En dat die mensen wennen aan wat Zandvoort is. Ik denk dat dat de winst is van... ...ja, ik weet wel, dan krijg ik geluid van waar dan ook. Dan mag ik ook geen commentaar op geven, dat weet ik. Ik leer snel dan toch wel. Maar ik zie het een voordeel dat je mensen uit een AZC haalt... ...en zet ze dan maar in de Lorenzstraat... Ja, Wat gebeurt dan? Of zet ze dan maar bij mij in de buurt in de Nieuwstraat of uh, sociaal burgerlijd wonen, et cetera. Als zij daar goed opgevangen worden. Met de garantie voor iedereen die daar woont. Het wordt voor mij trouwens de veiligste wijk van Zandvoort, van, uh, Zandvoort ja. Het wordt echt de veiligste wijk van Zandvoort. Je hoeft niet op de knop te drukken of de politie komt er langs. Dan zeg ik, en dan besluit ik, ik nogmaals... Kijk, dit is mijn grootste winst. Ziet u? Uh, mag ik niet op ingaan, hè? dat weet ik. Uh, ik sluit af met mijn laatste woorden. Uh, ja, dat het meest positieve van de avond is niet zozeer dat wij zeggen dat wij met z'n drieën voor zullen stemmen. Is datgene wat ik van, uh, van de heer nog gehoord heb. En misschien kan dat een follow-up hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stegeman. Voorzitter, ik verzoek voor u schorsing. U wilt een schorsing, Hoe lang denkt u ongeveer, minister? 10 minuten. 10 minuten. Dan schors ik voor 10 minuten. Ja, en er is weer een schorsing bij de raadsvergadering. Het zal eens een keer niet te zijn. Maar uh, ja, uh, ik zit hier met Cody vandaag. En uh, wat hebben we? Muziek. Muzika. En uh, dit keer is het Sean uh, Frank. meer. Dit is heaven. Maar op hem. I don't want to go without you. Think I love you in another life.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 steeds naar de beste muziek van Zandvoort tijdens de raadvergaderingen. Ah ja, je hoort het goed. Dit was Sean Frank met Kashmir. Heaven. Future in Dakota uit mijn hoofd. En uh, ja, we hebben nog een lekker nummertje vandaag. En dat is Nederlands. En dat is uh, ja. In samenwerking met Lange Frans en baas B. Oud van de buis. En uh, ja, dat heeft Cor. Die heeft het nummer uitgekozen. Toch Cor? Ja, moet je even in de microfoon praten, anders hebben we niets van je. Ja? ja, dat heb ik uitgekozen. Hey, uh, dit, uh, tevens van Lange Frans. Maar dit nummer is uh, ja niet. Uh, ja, het is oud. Maar uh, hij heeft ook een nieuwe. En uh, dat is de Lange Frans 2.0. En de Lange Frans samen met Detox, het land van... Die hoor je hier morgen weer. Dit is Lange Frans, baas B, het land van... Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van frikadellen Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen...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 Op deze hartstikke mooie dinsdag. En uh, ja, morgen hebben we natuurlijk weer uh, de heerlijke, ja, heerlijke uitzendingen. Want uh, we hebben morgen... Ja, wat hebben wij morgen? We hebben morgen eerst uh, ZFM Lunch. Ja, ja, niet te vergeten ZFM Lunch. En uh, volgens mij is de vernieuwjarig zijn opgenomen. En uh, daarna hebben we van zes tot negen ZFM Beachmasters. En uh, ja, dan is het even stil, want uh, onze Willem Bruis is even tijdelijk afwezig. En daarna...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 Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit heeft af is. Leef, pak alles wat je kan. En dat was André Gaatse Junior met leuk. We hebben nog één nummertje. De schorsing is volgens mij wat langer dan gepland. Want er zou om tot 10 uh, voor heel uh, geschorst zijn. En het is nu ondertussen alweer 3 uh, voor heel. Wij gaan uh, gewoon lekker door met uh, Oliver Heldens. En uh, Sean Frank met uh, Shades of Grey. Dat is van de, ja, de film. 50 Shades of Grey. Hei hei. Dat was een, dat was een uh, broekgrapje. Een broekzakgrap. Luister nog even. En uh, tijdens het nummer gaan we er weer uit, denk ik.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 Shit, En ondertussen is die vergadering al 18 minuten geschorst. Ja, ja, het zijn er al 18. En uh, ja, wat is er allemaal aan de hand? Er is best wel veel aan de hand. En die muziek die ik draai, dat is meer uh, ja, vrolijk. Spacious. Maar uh, we hebben ook nog andere muziek of jullie. Die kent iedereen eigenlijk thuis wel. Ik denk dat ik de, mijn collega hem zelfs kent. En nee, hij is nog pas 19. Moet je nagaan. Je hoort hem zo hierna. Alle van de Sean Frank, Shades of Grey. Every shade of van Helden's. Sean Frank met Shades of Grey.